Ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. Verwarde mensen laten wonen in een woonwijk zorgt veel te vaak voor problemen. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Vorig jaar waren er 150.000 incidenten met mensen die verward gedrag lieten zien, zegt de burgemeester van Apeldoorn. Met de beste bedoelingen denk ik vonden we dat zoveel mogelijk mensen moesten gaan wonen in normale woonwijken. Maar wat je ziet is voor een deel van de groep werkt dat wel. Maar voor een deel van de groep zijn de problemen zo hardnekkig dat die vrijheid van het individu die men dan ervaart niet opweegt tegen het totaal verstoren van het woongenot in complete wijken en buurten. En dus zeggen ze mensen zouden toch in een instelling moeten blijven of bijvoorbeeld in een speciale buurt worden geplaatst voor overlastgevers. De banden tussen Forum voor Democratie en Rusland zijn volgens de krant NRC sterker dan de partij wil laten lijken. Een kamerlid van Forum heeft volgens de krant contact gehad met Russische politici over een alternatief voor de NAVO. Hij videobelde met de partij van Poetin om het te hebben over een alliantie tegen die NAVO. Ook zag Rusland Forum voor Democratie een paar jaar geleden als optie om te helpen bij het witwassen van oneerlijke verkiezingen. Archeologen hebben in Zutphen een legerkamp uit de Tachtigjarige Oorlog gevonden. Er is veel goed bewaard gebleven. Zo zijn er wapens en munten gevonden, maar ook servies en zelfs slachtafval. En het is nog onduidelijk wat je kan verwachten als je dit weekend naar Tomorrowland gaat. De Main Stage is compleet verwoest door een grote brand gisteren. En even een nieuw hoofdpodium neerzetten, dat is geen optie, zegt de organisatie tegen de VRT. Onze Main Stage, daar werken wij twee jaar aan. Volledige twee jaar. We, hebben, uh, we zijn gestart met de opbouw eind mei. Dus nee, het was, dat, een Main Stage gaat het niet worden. Maar we willen natuurlijk wel de magie, dat gevoel van verbondenheid. Dat willen we echt wel geven aan die festivalgangers. Over twee uur gaat de camping van Tomorrowland open. Iedereen met een kaartje kan er gewoon terecht. Maar wat die mensen vanaf morgen kunnen beleven, ja, daar wordt nog volop over vergaderd. Het festival zegt dat het nu nog te vroeg is om daar iets concreets over te zeggen. Heb ik het weer voor je in het noordoosten bewolkt. De rest van het land krijgt vooral zon en het wordt 21 tot 26 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooyen van de AMWW. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep... 20 minuten vertraging door de werkzaamheden. En daardoor ook onthoudt op de A44 naar Amsterdam... tussen Kaagdorp en knobbert Burgerveen 25 minuten extra reistijd. Den 208 Zassenheim richting Haarlem. Bij Lisse doe je er nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu...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 them.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 the music